8 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal. De Verenigde Naties heeft vastgesteld dat er op vijf plaatsen in Syrië chemische wapens zijn gebruikt. Meer daarover in het NOS-journaal met Doral Negens. Europa moet meer doen voor de vluchtelingen uit Syrië. Amnesty International noemt het een schande dat in de EU maar plek is voor een half procent van de ruim 2 miljoen mensen die uit Syrië zijn gevlucht. Volgens Amnesty zijn in maar tien eu lidstaten maatregelen genomen voor de opvang van extra vluchtelingen uit het land. Ook noemt de organisatie de manier waarop de vluchtelingen worden ontvangen en opgevangen hardvochtig. Onderzoekers van de VN gaan ervan vanuit dat op zeker vijf plaatsen in Syrië gifgas is ingezet. Dat staat in een rapport van het VN-team dat het gebruik van gifgas heeft onderzocht. Het team heeft niet gekeken naar wie er achter de aanvallen zat. De onderzoekers kwamen eerder al tot de conclusie dat het giftige sarin was ingezet bij een incident in Damaskus op 21 augustus. Daarbij kwamen honderden mensen om. De VN bespreekt het rapport later vandaag in de Algemene Vergadering. Secretaris-generaal Ban Ki-moon benadrukte nog maar eens dat chemische wapens de wereld uit moeten. We moeten to blijven om te zorgen dat deze awful wapens are eliminated, niet alleen in Syrië. Maandag buigt de VN-veiligheidsraad zich over het rapport. Het overleg over het pensioenstelsel heeft nog geen doorbraak opgeleverd. De partijen zijn rond 10 uur gisteravond uit elkaar gegaan. met de afspraak dat er maandag weer wordt verder gepraat. Regeringspartijen VVD en PVDA overlegden op het ministerie van Financiën met de Christenunie, SGP en D66. Het kabinet wil bijna 3 miljard bezuinigen op de opbouw van pensioenen. SGP-leider Kees van der Staaij is het meest succesvolle Kamerlid van 2013. Dat schrijven de kranten van de persdienst na een analyse van Kamerstukken. Van der Staaij diende het afgelopen jaar acht keer een amendement in... en zeven keer lukte het hem om zo'n wijziging van een wetsvoorstel aangenomen te krijgen. Verder haalde 21 van zijn 28 moties de eindstreep. Kamerleden van D66, PvdA en VVD blijken het vaakst succesvol met voorstellen... De SP en de PVV slagen relatief weinig in hun opzet. In Noord-Korea is de in ongenade gevallen oom van Kim Jong-un geëxecuteerd. Volgens het staatspersbureau werd hij ter dood veroordeeld... voor samenzwering tegen de staat. En meteen daarna is hij doodgeschoten. Jang Song-taek gold als mentor van Kim Jong-un... die twee jaar geleden aan de macht kwam in de Stalinistische staat. Kan alleen gespeculeerd worden over waarom hij uit de weg geruimd moest worden... zegt correspondent Marieke de Vries. Sommigen zeggen... Dit is Kim Jong-un's definitieve voltooiing van zijn alleenheerschappij, zijn macht. Andere experts zeggen weer dat Kim Jong-un samen met zijn broer en zijn halfzus... al sinds vorig jaar bezig waren om Jang van de Troon te stoten, die tweede troon naast Kim. Omdat hij te veel weerstand gaf tegen Kims beleidsplannen. En te veel op de hand van China zou zijn. En dat duidt dan weer op een echte afrekening. Vorige week werd al bekend dat Jang al zijn functies had verloren. Het aantal stiefouders in Nederland groeit snel, dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Sinds 2000 is het aantal kinderen dat in co-ouderschap wordt opgevoed gegroeid van 5% naar 27%. Het grootste deel van die co-ouders krijgt een nieuwe relatie en daarmee groeit dus ook het aantal stiefouders dat bij de opvoeding van een kind wordt betrokken. Dat is goed nieuws, zegt echtscheidingsonderzoeker Ed Spruit co oudergezinnen opgroeien, die hebben te maken met ouders die wel goed afspraken kunnen maken na de scheiding. En dat is voor kinderen dus heel belangrijk, dat die ouders niet voortdurend ruzie blijven maken, maar juist weer een beetje tot ze overeenstemming kunnen komen samen. Nou, co gezinnen, die hebben gemiddeld genomen minder ruzie dan gezinnen die niet tot elkaar kunnen besluiten en dat werkt voordelig door voor kinderen. De stichting Nieuw Gezin Nederland grijpt het onderzoek aan om te pleiten voor een speciale stiefouderdag naar het voorbeeld van vader- en moederdag. Het weer opklaringen, maar ook nog laaghangende bewolkingen, mistbanken. Temperatuur schommelt rond het vriespunt. Later vandaag kan de zon doorbreken, dan nou wordt het 3 tot 6 graden. Morgen trekt een gebied met lichte regen over het land. Morgenmiddag is er weer meer kans op zon. John Bakker bij de ANWB met her en wat ongelukken. Ja, en veel meer files dan normaal op vrijdagochtend. 21, 85 kilometer bij elkaar. Op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Volendam en Watergraasmeer. 7 kilometer na een ongeluk. De rechter rijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag... bij knooppunt Lunette, 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Verderop bij Noodorp, 6 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda... bij Knobbet Gorkum, 3 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil... en dat zorgt voor twee afgesloten rijstroken. A58 Tilburg richting Eindhoven bij Oorschot... 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij Geldrop... 6 kilometer na een aanrijding. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. En op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen... Vorige leen 7 kilometer. En daar staat een vrachtwagen stil. Te rechter rijstrook. We hebben zo een verslag van een bijzondere première van die film over het leven van Mandela. Long Walk to Freedom. Ik ben Gislene Duimelings, CEO van Overtoom. Ik zocht een bijzondere change manager: Iemand die de verandering van Overtoom naar Manutan in heel Nederland bekend gaat maken. En ik heb hem gevonden.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 Mijn naam is Jurgen Rijman. Ik ga van nul. Doe mee en ga ook van nul. Kijk op unicef.nl wat jij kunt doen. In welke versnelling staat uw organisatie? Doe de test op jolt.nl slash schakelen. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Ladies and gentlemen, we got hem. Zo klonk dat tien jaar geleden op alle nieuwszenders. Tien jaar geleden vonden de Amerikanen hem in een hol onder de grond. Iraakse leider Saddam Hussein. Straks een gesprek over hoe het land er nu voor staat. We beginnen met het nieuws van vandaag, want onderzoekers van de Verenigde Naties concluderen dat er op zeker vijf plekken in Syrië gifgas is ingezet. In totaal werden zeven plekken onderzocht. In het rapport staat niet wie er achter de aanvallen zaten, maar wel dus dat dat op vijf plekken is ingezet. Correspondent Sander van Horen. Sander, het vermoeden bestond al, het lijkt nu bevestigd. Uh, kunnen we daar iets uit opmaken? Daar kan je uit opmaken dat er gifgassen zijn ingezet. En helaas kun je het op basis van dit rapport niet harder krijgen. Ze hebben zeven gevallen onderzocht... Vijf vijfde van zeggen ze het is gebruikt, maar niet duidelijk wie het daar gebruikt heeft uit dit rapport. Ja, een van die aanvallen weten we natuurlijk inmiddels wel. Dat is die beruchte van uh, het einde van de zomer in uh, de buitenwijken van Damascus. Maar daar weten we het bijvoorbeeld doordat lijnen, uh, hoeken zijn gebeten van inslag van raketten. En dat daaruit is afgeleid dat de projectielen waren afgevuurd uit een plek die eigenlijk... Maar, door de regering bereikbaar is. Nou ja, zover is dit rapport dus niet gegaan. Nee, want we weten dus niet of in deze gevallen de regering het heeft ingezet... of dat het van anderen is, afkomstig is. Precies, het zou dus inderdaad ook van de oppositie kunnen komen. Dat laten ze in het midden. Maar eigenlijk maakt het ook niet zoveel meer uit natuurlijk. Want die grote aanval waar de wereld het dus zeker leek te weten... ja, die heeft het effect al gehad, die heeft het effect gehad... ...dat Syrië op dit moment afstand doet van zijn chemische wapens onder begeleiding uh, van de VN. Uh, daar weten we dus ook inmiddels dat er geen aanval gaat komen door de Amerikanen... ...of in elk geval verloopt het niet. Dus die effecten die je zou kunnen verwachten van zo'n rapport... ...ja, dat is eigenlijk komt het rapport daarvoor te laat hooguit zou je het nu kunnen gebruiken als, als het stof ooit is neergedaald in Syrië... dat je dan kunt zeggen, we pakken het rapport nog weer eens op... en we gaan dan kijken of we wel schuldigen kunnen aanwijzen... en we gaan dan kijken of we die eventueel voor de rechter kunnen brengen. Want dat lijkt me nog wel essentieel. Niet alleen voor het schrijven van uh, de geschiedenis van uh, de burgeroorlog... maar ook voor het vervolgen van de, de daders... die uh, misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd. Daar, kijk, het is een rapport van de VN, dus je moet het niet zomaar naar je neerleggen. Maar ook daar gaat dit rapport weer minder ver dan bijvoorbeeld een eerder rapport... ...wat redelijk aannemelijk maakte dat uh, bepaalde uh, aanvallen echt tot op de hoogste regionen zijn ingegeven. Daar wordt zelfs niet met name, maar wel met functie uh, president Assad genoemd... ...die dus op zijn minst geweten heeft, ze niet de opdracht heeft gegeven om chemische wapens in te zetten. Dat zijn natuurlijk rapporten waar je in de zin van een rechtszaak veel meer mee kunt. Maar goed... Dit is geschreven door een officiële commissie van de Verenigde Naties En als zodanig kan je het dus gebruiken bij alles wat er eventueel gaat gebeuren... mocht die oorlog ooit eens afgelopen zijn. Ja, en daarvan staat dus nu vast dat op zeker vijf plekken in Syrië gifgas is ingezet. Dankjewel Sander. Sander van Horen was dat. Het is tien ja, minuten... We hebben gesproken over de dekking van een aantal vraagstukken die natuurlijk op tafel liggen rondom het pensioendossier en daar gaan we maandag weer verder. Wat is nog het probleem? Het probleem dat de gaten gedicht moeten worden. En dat kost altijd geld en daar moet je goed over nadenken... want je kan niet zomaar alles doen. Hoeveel verder bent u gekomen vandaag? Bij alle partijen heerst het gevoel... Uh, dit dossier, de pensioenen, waar veel onzekerheden... als wij er niet uitkomen voor mensen mee samenhangen... zekerheid wanneer we nu eindelijk eens een knoop doorhakken... samen met de woningmarkt, waar nog een klein dingetje te regelen valt... voor, voor volgende week... Als we dat nu doen, dan hebben we denk ik in dit jaar veel voor elkaar gekregen. Dus dat maakt ook wel dat er druk op deze partijen is. Kom op, laten we nu eens die helderheid bieden. Ik ben altijd van de afdeling, niet rekken langer dan nodig is. Maar het gaat om de kwaliteit. Dus of het voor de kerst lukt, heb ik geen garanties voor. We proberen een eind te komen volgende week, maar zekerheid hebben we niet. Daar gaan we maandag verder over praten. Met uh, deze partijen moet het lukken. Uh, nou, er zijn er nog meer, maar deze partijen gaan over de vraag of je buiten het pensioendossier ook uh, dekking kunt vinden voor het vraagstuk. Dit zijn de partijen die het begrotingsakkoord tekenden. En uh, ja, dat, dan moet je toch even met elkaar overleggen waar de mogelijkheden zijn. En hoeveel miljoen heeft u nu bij elkaar? We hebben nu nog geen enkele miljoen bij elkaar. We hebben gewoon een gesprek gevoerd en dat hebben we maandag pas af. En pas als het af is, is het af. Maar u bent hoopvol gestemd dat het met deze partijen kan lukken? Ik denk dat het moet kunnen. De fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid tegen Peter Blok. Gesprek op niveau gisteravond. fractievoorzitters, de premier, ze mogen zich allemaal over het pensioenakkoord. Maar kort, eh, we horen het, is er nog niet. Maandag, dan eh, wordt er weer verder gesproken. Eh, Joost, links, eh, Joost, en dat terwijl we gisteren alweer minder mensen aan tafel hadden dan daarvoor. Ja, klopt. Uh, GroenLinks en CDA zijn, uh, zijn afgevallen. Maar goed, dit is dan de eerste keer met de fractievoorzitters erbij. Met de premier erbij. En dan is het wellicht toch wat optimistisch... om te verwachten dat ze er dan in één keer uit zijn. En daarnaast, uh, ja, pensioenen, dat dossier... daar zit enorm veel techniek achter. Dus het is ook gewoon ingewikkeld. En het is ook politiek niet eenvoudig. Uh, de coalitie uh, is soms verdeeld. De oppositie is soms verdeeld. Ja, en dan, uh, dan duren dingetjes eventjes in Den Haag. Ja, maar goed. GroenLinks en het CDA waren er dus niet meer... Uh, uh, daardoor dacht iedereen van nou, nou komt het wel in een stroomversnelling. Nou, dat zou ook wel kunnen. Kijk, premier Rutte hoorden we net zeggen van... we proberen het voor de kerst regelen, maar het kan ook daarna. Maar goed, de kopjes de stonden gisteren fris toen ze naar buiten kwamen. Ze zagen er optimistisch uit. Uh, dus er is toch wel de hoop dat ze er volgende week uit kunnen komen. Wellicht al maandag, maar goed. Uh, ze hebben tot op heden de tijd genomen. Dus mm. voorspellingen tot aan de deur, Bert. Ja, nou eventjes, dat zijn de uiterlijkheden. Maar nou even het innerlijke. Uh, waar gaat het over? Wanneer zit het op vast? Ja. Ja, het gaat er over eigenlijk om van hoeveel mag je per maand belastingvrij sparen voor je pensioen. Dus hoeveel mag er naar je pensioenpot toe. Um, dat is nu bijvoorbeeld 2,15% voor de meeste mensen van hun maandinkomen. En het kabinet zegt dat kan wel naar 1,75%, want we gaan toch allemaal langer werken. En dan bouw je uiteindelijk ongeveer hetzelfde pensioen op. En omdat dat opbouwpercentage naar beneden gaat... levert dat de schatkist 3 miljard euro op. Nou, Nu zeggen dus die oppositiepartijen... Ja, wij zien ook wel dat mensen langer gaan werken. Dus wat ons betreft mag dat opbouwpercentage ook wel naar beneden. Maar 1,75% vinden wij toch echt net iets te gortig. Dus dat moet weer terug omhoog. Want anders zijn we toch bang dat vooral jongeren te weinig opbouwen. Ja, en als je dat opbouwpercentage weer omhoog gaat doen... dan gaat dat ten koste van die opbrengst van 3 miljard euro voor de schatkist... En dat is natuurlijk een beetje het dilemma waar alle partijen nu in zitten. Op het moment dat je het opbouwpercentage omhoog doet... dan kan je tegen mensen zeggen, ja, u heeft later een hoger pensioen. In ieder geval hoger dan in de kabinetsplannen. Maar dat gaat ten koste van die 3 miljard euro. En dan moet er extra bezuinigd worden. Dan moet je dus wederom pijnlijke maatregelen gaan nemen. En daarover moeten ze het dus allemaal eens zien te worden. Dus Joost... Hoeveel mogen mensen ja, per als... maand sparen? En wel hoeveel moeten bezuinigd worden? Precies, want als ik je goed begrijp... is dat het dus vooral aan de ene kant de pensioendiscussie. Daar moet je uitzien te komen. Maar als jij daar iets aan wil veranderen als politieke partij... dan moet je eigenlijk gewoon ook nog iets op tafel leggen... waar er anders bezuinigd kan worden. Dat, en dat hoeft niet per se op de pensioenen te zijn. Nee, nee, nee. Dat, nee. vandaar dat ze ook met deze drie partijen eh, spreken. Niet meer met GroenLinks en CDA. Omdat ze dat dus gewoon eh, niet in de pensioenen gaan vinden. Maar gewoon elders. Eh, dus er kan op van alles bezuinigd worden. En dat is ook een beetje de, de tegenstelling. Het, het probleem voor die oppositiepartijen. Die willen dat opbouwpercentage omhoog trekken. Maar vervolgens zegt dan Jeroen Dijsselbloem. Onze minister van Financiën. Die zegt ja, maar als je het omhoog doet. Dan kost dat zeg een half miljard euro. Dus zegt u maar waar, waarop bezuinigd moet worden. Ja, en dan schrikken oppositiepartijen natuurlijk weer. Want het is een beetje de tegenstelling dat als er een pensioenakkoord is... dat je wel kan zeggen van dankzij de oppositie hebben mensen later een beter pensioen. Dat is fijn, maar vervolgens moet je extra bezuinigingen aankondigen. Ja, ja. en die, dat, la, dat pensioen is pas later en die extra bezuinigingen zijn volgend jaar al. Dus ja, uh, dat is het heden en dat voelen mensen nu. Dus het is wel een lastig verhaal ook om uit te leggen. Precies, en volgend jaar zijn er ook nog verkiezingen. Kortom, het is niet echt makkelijk. Maar goed, ze tillen het over het weekend heen. Kunnen ze misschien allemaal met z'n allen even komen zondagmiddag, toch? Joost, politicus van het Dat jaar? Dat lijkt me wel. En ja, het ja. politieke moment van het jaar. Horen we jou weer, dankjewel. Jij ook Bert, dag. Straks de film Long Walk to Freedom gaat over het leven van Nelson Mandela. Die inspireert leiders in de sportwereld. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Drastische hervorming in de olieindustrie. Mexicaanse politiek die staat op zijn kop. Want voor het eerst sinds de jaren 30 van de vorige eeuw... wordt de oliemarkt opengegooid. Voor buitenlandse en voor binnenlandse investeerders. Aard Corollier, energiedeskundige verbonden aan de Technische Universiteit Delft... en het instituut Klingendaal aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, dit is een heel bijzonder besluit van het Mexicaanse congres. Ja, dit is eigenlijk voor het eerst inderdaad sinds uh, 1938... Dat er naast Pemex, het Mexicaanse staatsoliebedrijf, dat er weer buitenlandse bedrijven toegelaten worden... in het ontwikkelen van reserves en produceren van olie. En waarom was er dan altijd zoveel verzet in Mexico... tegen dat opengooien van de oliemarkt? Nou, dat had toch te maken met het uh, Mexicaanse nationalisme. In de jaren dertig zijn met name uit wrevel tegen Amerikaanse oliemaatschappijen die daar de olie weghaalden en die daar eigenlijk niks voor terugbetaalden. Is eigenlijk als eerste land op de wereld heeft Mexico zijn um, olieindustrie grootschalig genationaliseerd en dus gezegd dat alle olie voor de Mexikanen zou zijn en alle exportinkomsten ook. En dat is daarmee een hele sterke traditie geworden. En dat heeft ook alles te maken met um, Mexicaanse politieke cultuur. Met de rol, ook de hele belangrijke rol van, van vakbonden in die, in die olieindustrie. Mm -hmm. Maar dat heeft de uh, afgelopen jaren dus geleid tot een nou ja, toch wel redelijk inefficiënt en weinig actief um, oliebedrijf. En blijkbaar is de Mexicaanse re regering er nu van overtuigd dat dat um, veranderd moet worden. En wil ze dus weer buitenlands technologie, buitenlands kapitaal, buitenlandse activiteiten... in de olieindustrie toelaten. Ik snap nog wel wat het belang is van die Mexicaanse overheid. Want die hopen dan op die manier, denk ik, meer geld binnen te krijgen. Maar wat gevolgen heeft dat verder voor uh, de oliemarkt? Nou ja, het voegt eigenlijk weer een land... Want Mexico dat produceert momenteel zo'n 3,5 procent... ongeveer van de totale olieproductie. En het heeft aanzienlijke reserves nog die niet ontwikkeld zijn. Maar het voegt dus weer een land toe aan... Uh, aan Twee andere landen die kort geleden ook weer um, zijn gaan produceren en weer gaan toetreden tot de olieindustrie, Iran en Irak. Ja. En dat betekent eigenlijk dat we in vergelijking met het recente verleden, dat er toch drie grote spelers weer bij gaan komen die in potentie in staat zijn toch aanzienlijke hoeveelheden olie te produceren. Ik zeg meteen, lage prijzen aan de pomp. Uh, nou, ik zeg meteen, even kijken wat OPEC daarmee gaat doen. Want dat is natuurlijk toch afhankelijk van hoe de andere producenten... ...hiermee omgaan en in hoeverre OPEC in staat is om die drie landen te accommoderen in het eigen sluiten. Oftewel, je, je moet zorgen als OPEC, dat kartel, wat, uh, of die olie gaat, als het ware... ...dat je niet te veel gaat produceren, want anders gaan ja. we echt lage prijzen en betalen. En dat is natuurlijk de, de zorg van OPEC. Maar het is ook altijd de vraag of OPEC daar nou echt toe in staat is... ...en in hoeverre ze de geleden weten sluiten. En afhankelijk daarvan zullen we um, op termijn toch weer lagere prijzen gaan zien of niet... Ja, precies. En als, want ik heb het over de lage prijs aan de pomp, is voor ons allemaal van belang. Maar voor de Nederlandse staat is de olieprijs natuurlijk ook van belang. Want op het moment dat de olieprijs daalt, daalt toch ook de aardgasinkomsten? Ja, op dit moment krijgen we zo'n 10 miljard aardgasbaten per jaar binnen. En dat is gekoppeld aan de huidige hoge olieprijzen. Als die olieprijzen gaan dalen, dan zullen die inkomsten ook gaan dalen. Dus dat is dan weer een strop voor de Nederlandse... Belastingbetaler in de staat. We moeten de olieprijs scherp in de gaten houden de komende tijd vanwege Mexico. Blokken. Meneer Correlier, u blijft de werk houden. Ik dank u wel voor de uitleg. Dag. John Bakker. John, veel meer files dan je verwacht had vanochtend. Ja, inderdaad. En of dat nou komt door de mist of omdat het vrijdag de 13e is, ik heb geen idee. Maar er zijn inderdaad wat aanrijdingen gebeurd. Op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam gebeurt net een ongeluk bij de Botlektunnel. Er staat vier kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. En de langste file na een ongeluk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven... Bij Oorschot, 9 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Die file's zullen niet komen door Paarse Vrijdag. Want dat is iets heel anders. Dat wordt op middelbare scholen, daar wordt daar aandacht aan besteed. 500 middelbare scholen doen eraan mee. In Utrecht ook, daar is Mark Robin Vissen. Mark Robin, kritiek is natuurlijk over die Paarse Vrijdag... dat er zo'n dag nodig is. Eigenlijk zou je gewoon elke dag aandacht moeten hebben... over kinderen die homo of lesbo zijn en daar vooruit willen komen. Ja. Ja, ja, in een ideale wereld misschien volgens sommigen. Maar eh, het is toch eh, zo, blijkt uit recent onderzoek, dat eh, één op de vijf leerlingen nog steeds vindt dat homoseksuele jongeren niet welkom zijn op school. En een derde wil zelfs niet naast een homo in de klas zitten. Dat is nieuw onderzoek. Wist je dat? Uh, nee. Dat nee. is uh, erg triest. Dat valt je dan toch maar even rauw op het paarse dak. Zeker weten. Ja, nee, dat is, dat is niet mooi. Dat... Uh, wij, wij staan hier uh, in Utrecht bij Unique. Heet het, hè? Unique? Ja, Unique. Dat is een uh, school voor HAVO en VWO. Ja, klopt. Het is een wat kleinere school. Ongeveer 600 leerlingen. Ja. En we staan hier nu bij de ingang. Een soort paars ontvangstcomité. Iedereen die binnenkomt, die wordt even... Ja, wat doen jullie eigenlijk? Ja, iedereen die binnenkomt krijgt een uh, bandje GSA. Een bandje, laat eens zien, wat, wat staat er op dat... Dat is een polsbandje, een paars polsbandje. En wat staat er op dat bandje? Uh, de site van uh, de Gay Straight Alliance. Gay Straight Alliance.nl staat erop. En er staat er ook nog... Stop homofobie. Stop homofobie. Nou, misschien moet ik er ook maar één om doen, want ik heb nog helemaal niks. Wil je mij even... Doe mij maar een bandje om. Zo. Ah. Ja, kijk, nou hoor ik er ook bij. Je, je moet bijna wel meedoen hè, op zo'n dag als dit. Ja, of niet? Is het wel. Nou, zijn de leerlingen die nou niet meedoen, vallen die nou een beetje buiten de boot? Nou, meestal zijn het gewoon vergeten, maar het is natuurlijk wel jammer als ze geen paars aan hebben. Nee. Want als je paars draagt, wat laat je dan zien als je paars draagt? Um, dat je. Uh, het, uh, wat zeg je? Dat je tegen homofobie bent. Dat je de homo's accepteert en laat zien dat het normaal is. Dat het, ja. dat het normaal is. Ja, inderdaad. En dat het gewoon geaccepteerd moet worden op deze dus school. Dus het is ook een steuntje in de rug voor homo's en lesbische mensen. Ja, dat klopt. We willen ze laten merken dat het veilig is op onze school. Ja. Dat je gewoon kan laten zien wie je echt bent en niet op te schuilen voor anderen. Want je, je mag gewoon zijn wie je zelf bent. Ik wens je een mooie paarse vrijdag. Dank je wel, zelfde wel. <laughs> Mark Robin Visser op de school dus in Utrecht. En dat is niet de enige school waar ze vandaag in het paars gekleed gaan. Het was een bijzondere avond gisteravond voor ruim 100 bestuurders van sportverenigingen. In het filmhuis in Panningen, nabij Venlo, konden zij als eerste in Nederland de film Long Walk to Freedom over het leven van Nelson Mandela zien. Een voorpremière voordat de film over een week echt in première gaat in Nederland. Het was niet de bedoeling dat de sportbestuurders alleen zouden kijken. Nee, de film moet hen inspireren in hun eigen leiderschap. Wordt een verslag van Karin Alberts. Ik heb mooie kinderen. Een beautiful wife. I want them to walk free in their own land. We are the people of this nation, but we don't have rights. There comes a time when there remains two choices: submit or fight. Bent u een beetje geïnspireerd naar buiten gekomen? Ja, ik ben uh, toch al uh, langer al geïnspireerd, hoor. Ja. ja. Maar wat, wat doet deze film met u? Ja, het is ook heel mooi om te zien hoe, een, hoe, hoe één man een hele natie op sleeptouw neemt. Dat je vooral ziet wat hij wat voor een strategische uh, een stap heeft gezet. En ook uh, soms wordt uh, voor, voor het merendeel van zo'n volk hele tegenstelde uh, bewegingen. En dan, dan ben ik wel jaloers op zo'n man dat hij uh, zo in zijn eentje uh, zulke grote bewegingen maakt. Ja. Uh, Indrukwekkend, uh, maakt wel indruk. Ja. En wat precies? Uh, nou ja, dat je na zo'n lange tijd, eh, dat je eh, onder druk bent geworden... toch nog zo'n open blik kan hebben richting eh, wat je wil... en wat jouw eh, doel is eh, ja, van jouw leiderschapsrol. Dat vind ik wel indrukwekkend. Op dit, op dit moment, deze film zien, ja, dat is top. En eh, als je als bestuurder van een vereniging bezig bent... dan moet je gewoon dit gezien hebben. Want dat geeft je inspiratie. Peter Jansen, een avond over Mandela, een voorpremiere... En wel op een heel bijzonder moment in de week dat hij begraven wordt. Dat was niet zo gepland. Dat was gepland, ja. Dit is voor een aantal maanden... Maar, is maar dat... niet dat hij nu zou overlijden. Nee, nee, dat zeker niet, nee. Maar wel gepland dat wij dit zouden gaan doen, dit aan zouden gaan bieden aan sportbestuurders. Um, omdat wij ook de avonden die wij verzorgen voor sportbestuurders... waar het gaat om visie, waar het gaat om wat is besturen nou... Um, hebben we ook altijd een filmpje van Nelson Mandela in. En dat wordt gebruikt. Wij kijken dan ook naar... Ja, wat, wat, wat, zijn, wat, wat is de, uh, het vergelijk met wat, wat Mandela doet, zeg maar... een leider eigenlijk doet. En wat kun je daar terughalen wat een bestuurder doet. Uh, dat heeft te maken met een stip op horizon, visie... Um, uh, mensen beweging krijgen. Uh, en vooral ook... Uh, uh, je, ...je eigen belang aan de kant zetten voor het belang van de vereniging. Wat vond u van de film? Ik vond hem heel indrukwekkend. En, en wat mij enorm aanspreekt is dan toch uh, hoe iemand in staat is om, om toch zijn idealen vast te houden. Om toch op het juiste moment mensen weer mee te krijgen. Niet dat gevecht aan gaan, niet die oorlog opzoeken. Maar wel juist op zo'n moment daar te staan als leider. En zeggen van nee, jullie hebben mij gekozen. Ik ben jullie leider. En zolang ik jullie leider ben gaan we dit doen. Dus we gaan voor de vrede. Ja, en je gaat verkiezingen, gaan de verkiezingen in en uiteindelijk dan winnen ze dat ook. Dus hij zorgt dat ze de wapens neerleggen. En dat is ook leiderschap. Hè? Dat kun je ook zien van... vereniging kan ook in, in, in een moeilijke koers varen. Of zeggen van, goed, uh, het gaat financieel niet goed. Dan zul je toch voor de mensen vooruit, voor moeten staan. Dan zul je toch het voorbeeld moeten geven. Geïnspireerd naar buiten gekomen. Nou, ja. Ja, toch wel. Door de inleiding van tevoren zit je in die film, onder de film... toch wel vaak te denken van, ik wil die kant op. Het volk zegt wel wat anders. Maar misschien moeten we toch die kant op gaan. En ja, dat vind je in verenigingen natuurlijk ook terug. En dat is vaak heel lastig. De bijdrage was van onze verslaggever Karin Alberts. Noord-Korea dan. Het was, hij was een vertrouweling, hij was een mentor... en hij was een invloedrijk lid van de Kim-dynastie. En nu is hij als verrader doodgeschoten. Kim Sung-tak, de oom van de grote leider Kim Dong-un. Staatsmedia maakte bekend dat hij te dood is veroordeeld. En dat is vrij uitzonderlijk. We praten we erover met Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies... aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen. Kim Jong-un heeft zijn oom dus laten executeren. K kan ik dat zo stellen, dat hij ook persoonlijk die opdracht heeft gegeven? Ja, dat, uh, iedereen heeft het daar zo over. Maar uh, ik betwijfel het als ik eerlijk ben. Oh, want? Nou, ik denk niet. we kijken niet als de verleiding groot naar een uh, soort Shakespeareaans drama... waarin de ene machtige koning het opneemt tegen een andere machtige koning. Het gaat hier om uh, bureaucratische facties die elkaar naar het leven staan, denk ik. En Kim Jong-un... Um, is daar heeft hij natuurlijk heel veel mee te maken. Maar hij is, hij is niet de alleenheerser die de Noord-Koreaanse propaganda ons wil laten geloven dat hij is. Ja, maar we hadden ook altijd het idee dat die familie één grote dynastie was. Dus dat die dan ook een soort fractie zouden zijn. En dat is dus niet het geval. Um, ja, nou dat, dat is wel het geval denk ik. Alleen um, ik denk dat Kim Jong-un gezicht is voor de druk van uh, de hardliners en de militairen. Die Chang toch echt uit de weg uh, wilde hebben blijkt, blijkt heel duidelijk nu. Ja, die militairen, die hebben eigenlijk een soort koep gepleegd. Of moet ik dat zo niet zeggen? Zo, zover is het nog niet, denk ik. Uh, maar ze hebben wel slag gewonnen in de strijd... om wie het meeste invloed heeft in de, in de noord koreaanse regering. Ja. Door nummer twee uh, te laten executeren. Ja, maar wat zegt dat dan nog over de macht van nummer nee. één? Het zegt, uh, wat er altijd is gezegd... dat die macht van nummer één uh, beperkt is. Hij, hij is machtig, maar hij is niet de machtiger dan, dan alle anderen bij elkaar. Hij is het gezicht van het regime... En, een nieuwe machthebber zal niet heel snel het gezicht veranderen. Ook niet omdat je dan alle moet laten her, her boekjes moet laten herdrukken. Um, maar hij moet hem ook niet groter maken dan hij is. Hij is geen soort evil genius dat uh, heel Noord-Korea in zijn eentje bestuurt. Dat, dat is hij gewoon niet. Ja, dan willen ze natuurlijk ook altijd een soort boodschap daarmee uitzenden. Ook richting het, uh, het volk, met alles wat ze ja. doen. Um, wat voor boodschap hebben ze nu uitgezonden naar het volk? Uh, wat hebben een hele ingewikkelde boodschap. Uh, Chang is uh, verantwoordelijk gesteld voor zo'n beetje alles... wat de laatste vijf jaar fout is gegaan in Noord-Korea. En dan werkelijk, werkelijk alles. Van, van uh, drugs- en drangsmisbruik, overspel... tot het mislukken van uh, de, de financiële hervorming in 2009. En dat, dat maakt die boodschap niet heel... Uh... Niet heel overtuigend. Nee, en hij had natuurlijk uh, volgelingen, vertrouwelingen. Uh, ja. Ik hoorde van Marieke de Vries dat als je het allemaal bij elkaar optelt... dat het wel een behoorlijk aantal mensen is dat hem trouw was. Wat gaat ja. daarmee gebeuren? Ja, nee, dat heeft ze helemaal gelijk En dat is een heel, uh, heel behoorlijk aantal. Die moeten worden uh, bekeerd, dan wel worden weggezuiverd. En ik denk, uh, als je het vanuit het noord koreaanse uh, regime nu bekijkt... ik denk dat het nu ook aan de gang is. We, ja. we hebben het einde van deze zuiveringen nog niet gezien, ben ik bang. Het kan alle kanten uitgaan, het kan... Uh, het kan richting stabiliteit uitgaan, uh, maar uh, ik zelf moet dat dit een flinke klap is voor het regime voor Kim Jong-un. Mm. Um, en, um, en dat het wellicht uh, richting buitenlandse provocaties weer kan gaan om te laten zien aan de bevolking... Het om gewoon te, te laten zien van het valt wel mee en hier ja. zijn wij en wie doet ja. ons wat als in Noord-Korea. Een beetje die houding zullen we gaan zien de komende tijd. Ik ben bang van wel. Het heeft niks te maken met hoe het buitenland daarin staat. Dat is een, die boodschap is puur gericht uh, aan het noord koreaanse volk. Want Chang was uh, een redelijk populair man voor iemand van het gezin. Meneer Breuker, ik uh, dank u wel voor uw toelichting. Remco Breuker was dat hoogleraar Korea Studies aan de Universiteit van Leiden. En straks gaan we het hebben over een andere dictator. Namelijk Saddam Hussein. Hallo, hier Tom de Ridder.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 Op Radio 1 is het één minuut over half negen. Tijd voor Dorot Meegans en het NOS Journaal. De spanning loopt op tussen John de Mol en het Finse uitgeefconcern Sanoma... over televisiezender SBS. Volgens de Mol investeert Sanoma te weinig in SBS. In een interview met het Financiële Dagblad stelt de Mol... dat er jaarlijks 20 miljoen euro extra aan investeringen nodig zijn voor de SBS-zenders SBS6, Net5 en Veronica. De Mol heeft onlangs geprobeerd om Sanoma uit te kopen... maar het Finse bedrijf is daar niet op ingegaan. Sanoma zegt in een reactie in de krant... onplezierig verrast te zijn door het interview met De Mol. Programmadirecteur Peter Lubbers van tv-zender Fox is opgestapt. Hij begon pas drie maanden geleden in die functie. De reden voor zijn vertrek is niet duidelijk. Tegen RTL heeft Lubbers gezegd dat er een verschil van inzicht is... bij het uitvoeren van het beleid. Fox ging in augustus van start met een open kanaal. Tot nu toe heeft die zender nog niet veel kijkers weten te trekken. Gisteren leed Fox een gevoelige nederlaag. De NOS kocht de uitzendrechten voor de kwalificatiewedstrijden... van het Nederlands Elftal voor het EK in 2016 en het WK in 2018. SGP-leider Kees van der Staaij is het meest succesvolle Kamerlid van 2013... schrijven de kranten van de persdienst na een analyse van Kamerstukken. Van der Staaij diende het afgelopen jaar acht keer een amendement in... en zeven keer lukte het hem om zo'n wijziging van een wetsvoorstel aangenomen te krijgen. Verder haalden 21 van zijn 28 moties de eindstreep. Kamerleden van D66, PvdA en VVD blijken uit het onderzoek het vaakst succesvol met voorstellen. De SP en de PVV slagen relatief weinig in die opzet. En het overleg over het pensioenstelsel heeft nog geen doorbraak opgeleverd. Partijen zijn gisteravond uit elkaar gegaan... en hebben afgesproken dat ze maandag verder praten. Regeringspartijen, VVD en PVDA overlegden op het ministerie van Financiën... met de ChristenUnie, de SGP en D66. Het kabinet wil bijna 3 miljard bezuinigen op de opbouw van de pensioenen. Dat zijn de hoofdpunten. Michiel Severin van Weerplazen. Michiel, uh, moeten we het noemen mistbanken, mistflarden? Nee, het is eigenlijk één groot mistveld waarbij mistveld, het zicht altijd... Okay. Ja, waarbij het altijd wel een beetje varieert. En eh, hier en daar komt het dan onder de kritische grens van 200 meter. Dan heeft het verkeer er last van. Maar echt hinderlijk wordt het pas onder de 100 meter. Nou, onder de 100 meter komt in Nederland eigenlijk niet voor. Onder de 200 meter hier en daar nog. Maar in vergelijking met een uur geleden... is het zich toch wel langzaam aan het verbeteren. Op de meeste plaatsen is het zelfs al meer dan een kilometer geworden. Dan spreken we van nevel en niet meer van mist. Dat geldt voor het hele noorden, oosten en zuidoosten van het land. Alleen in het midden, westen en zuidwesten is nog plaatselijk... ...dichte mist, daar heeft het verkeer dus nog een beetje last van. De temperaturen vrijwel overal boven het vriespunt, alleen in het zuidoosten nog steeds niet. Dus daar kan het nog steeds plaatselijk glad zijn, vooral op de fietspaden. Ja, en verdwijnt die mist in de loop van de dag? Oftewel, krijgen we de zon nog te zien? We krijgen de zon wel te zien in sommige delen van het land. En dan eh, geldt dat vooral voor het zuidoosten en het uiterste oosten van het land. Daar is weinig bewolking, daar is dus ook geen mist. En daar begint de dag gewoon eh, heel vrij. De zon komt daar nu op, de lucht zal er mooi kleuren... en eh, de zon blijft een groot deel van de dag daar schijnen. Daar maximaal van zo'n 4 tot 6 graden. Maar daar waar het nu al flink mistig is, daar zal het zicht wel beter worden. Maar ik denk dat het eigenlijk de hele dag grijs blijft. Als de zon al doorbreekt, is dat heel flauw. Temperaturen erbij 3 à 4 graden. Dus het is gewoon een kille... Ja, ik zou bijna zeggen winterdag. John Bakker, mistvelden, overgaand in Nevel en af en toe ongelukken. En dat zorgt voor files op de weg. Ja, alles bij elkaar, 85 kilometer. En door de mist is een aantal spitsstroken vanochtend niet open gegaan. Onder meer op de A9 bij knooppunt Raasdorp en op de A27 bij Hagenstein. Na ongelukken op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam... bij de Tunnel 7 kilometer. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. Een kapotte vrachtwagen op de A27 vanuit Utrecht naar Breda... bij knooppunt gorkum zorgt voor een file van 3 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven... bij Oorschot nog 9 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. En nog een kapotte vrachtwagen op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen...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 Gentlemen, we got him. Weet u het nog vandaag tien jaar geleden trokken Amerikaanse soldaten hem uit een ondergrondse, ondergrondse schuilplaats Saddam Hussein. We got him. Good afternoon. United States military forces captured Saddam Hussein alive. Dames en heren, goedemiddag. In zijn geboortestad Tikrit is vanochtend de Iraakse dictator Saddam Hussein Operatie opgepakt. Red Dawn, operatie Rode Dageraad. De maandenlange klopjacht op de Iraakse leider Saddam Hussein is succesvol afgesloten. Hij was found near een farmhouse outside the city of Tikrit. In een swift raid conducted without casualties. During the search, a spider hole was detected. En Saddam Hussein was found De Amerikaanse tv-stations melden zojuist dat ze een match hebben van littekens. Dat betekent dat een litteken wat Saddam Hussein bij een aanslag ooit heeft opgelopen dat ze datzelfde litteken nu aangetroffen hebben bij de man die ze gearresteerd hebben. Veel inwoners van Bagdad gingen meteen de straat op om hun vreugde te uiten. Ik sta op dit moment bij de Irakse regeringsraad waar echt iedereen. Uitzinnig van vreugde is, glimlach op het gezicht, blijdschap. Ze zijn werkelijk door het dolle heen en bij de regeringsraad wordt ook gezegd. Dit is het nieuws wat Irak nodig had. Nu kunnen we verder gaan. Nu kunnen we een hoofdstuk afsluiten en mensen zijn echt heel erg blij. Saddam is gone from power. He won't be coming back. That the Iraqi people now know, and it is they who will decide his fate. And now the former dictator of Iraq. ...will face the justice he denied to millions. De nou, president Bush was dat. We praten er verder over, over de arrestatie destijds van Saddam. Nu met Bertus Hendricks, Midden-Oosten-deskundige... ...verbonden aan Klingendaal. Goedemorgen, Bertus. Goedemorgen, Bert. In die dagen waren we heel druk, Bertus, met uh, een soort kaartspel... Uh, ...waarop uh, de beeldenis stond van de belangrijkste handlangers... ...van uh, Saddam Hoezein. Uh, um, hebben ze eigenlijk al die mensen die op dat kaartspel uh, stonden... Uh, ...ooit te pakken gekregen? Nou, de belangrijkste wel. Ik, weet, ik zou niet uit mijn hoofd durven zeggen of ze alle vijftig waren te geloof ik. Ja, het waren een heleboel. Uh, ja, allemaal gepakt zijn. Maar goed, dat moet De belangrijkste. Uh, Ali Chemicali, de beruchte uh, moordenaar met gasaanvallen. Uh, en uh, een hele serie andere hoge. Tarek Aziz, een voormalige vicepremier. Um, die ook, ook te doodvoordeeld is. Uh, één, eigenlijk is er één uh, man die nog uh, nooit gepakt is. En dat is uh, uh, Ibrahim Izat Douri. Dat was uh, zijn vicepremier. En die heeft nog een tijdje lang uh, een soort. Uh, legertje uh, aangevoerd en gaf communiquees uit over het, uh, het voortgaande verzet van, van de baaspartij. Uh, daar horen we de laatste tijd heel weinig van. Hij is, uh, voor zover ik weet, niet gearresteerd, al hadden we dat zeker wel gehoord, maar hij speelt ook eigenlijk geen uh, beslissende rol meer. Dus het uh, feit dat hij niet gevonden is, betekent wel dat netwerken van baasmensen natuurlijk nog wel bestaan elkaar ondersteunen, elkaar helpen uh, voor uit de handen van de autoriteiten te blijven, maar dat is wat anders dan echt een, uh, een actieve politieke rol spelen. Ja. En dat komt ook voor een deel door de anti- of de debasificatiewet, uh, die heel streng was, waardoor uh, iedereen die een bepaalde rol had gespeeld boven een, een hele lage rang, uh, die uh, werd uitgesloten van politieke deelname. En al is die wet wel een beetje veranderd, uh, de Sunnis voelen zich nog steeds, uh, want merendeel meer van de basis was, was Sunni, niet alleen, maar die voelen zich nog steeds gediscrimineerd en gemarginaliseerd. Nee, ja, Partij, dat was een hele machtige partij. Is die invloed dan helemaal weg? Nee, uh, kijk, met name onder uh, het gedachtegoed. en uh, laten we zeggen. De, uh, het feit dat uh, in, in de leiding, met name van de baaspartij. Van de, de Sunnis de de, de, de, de domineerden. en nu uh, de, de, de Shiiten. Met, met premier Maliki en, en zijn partij. en andere Shiitische groeperingen. dat die nu de dienst uitmaken. Ja, dat, uh, dat zit heel veel als Soenieten heel erg dwars. En dat is een van de problemen van Irak. dat op de een of andere manier. Uh, premier Maliki, die zelf een heel autoritaire uh, leider is uh, gebleken... dat hij... Die eigenlijk niet de plaats geeft aan Soenieten... waar ook zij recht op hebben. Maar hij heeft Mardoor toch dat... aangeboden om zeggen, aan de regering mee te doen? Ja, maar op condities die voor de Soenieten onvoldoende acceptabel waren... er zitten ook wel Soenieten in de regering... maar ze hebben toch het gevoel dat ze dus hun plaats die hun toekomt... dat ze die niet krijgen. En dat heeft heel veel rancune met zich meegebracht. En daar probeert... Uh, een groepering als Al-Qaeda uh, op te spelen... die waren eigenlijk uh, 2008, 2009 zo'n beetje uitgeschakeld. En die zie je nu een soort terugkeer uh, maken. Maar, uh, uh, laten we zeggen, de, dat is natuurlijk een, een terroristische organisatie. Die is natuurlijk geen massa-organisatie... Uh, Afgelopen jaar hebben met name soenitische stammen heel erg gedemonstreerd. Het waren stammen die de leiding namen van demonstraties. Het waren vreedzame demonstraties in eerste instantie. Maar ook die demonstraties zijn in maart van dit jaar met groot geweld elkaar geslagen door de 50 doden. Dat geeft wel aan hoe gespannen de situatie is tussen Shiiten en Soenieten. De Koerden speelden nog een beetje op de achtergrond een eigen rol. Ja, want is eigenlijk is het een understatement om te zeggen Dat het tien jaar na het oppakken van Saddam Hoe zij nog lang niet rustig is in Irak Nee, en uh, je ziet ook uh, dat het conflict met Syrië, uh, waar de open grenzen, jihadisten die van Irak naar Syrië gaan en onmakkelijk uh, omgekeerd, die voeden natuurlijk een soort klimaat van terrorisme. Zodat we de laatste jaren, uh, na een, een zekere rustperiode, weer een toename zien van enorme aanslagen, autobommen, wat iets meer. En je zou bijna denken dat je weer terug bent uh, in de tijd waarop Al-Qaeda uh, op zijn hoogtepunt was uh, voor 2009. Petrus Hendricks, dankjewel dat je met ons even hebt. Ik wilde stilstaan bij tien jaar, dus Saddam Hussein. We gaan naar de verkeersinformatie, want uh, daar hoort u bingel al van. John Bakker. John, is de spits nou een beetje over het hoogtepunt heen? Nee, dat lijkt er nog niet op. We Meestal zitten... is dat het geval, hè, na ja, half negen? Ja, maar we zitten bijna aan 100 kilometer op dit moment. Nou, dat is twee keer zoveel als normaal op vrijdag. Nou, er zijn wat spitsstroken niet open vanochtend vanwege de mist... Onder meer op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht zorgt dat bij gein voor 5 kilometer. En daardoor loopt het ook aardig vast op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Voor knopend Everdingen 12 kilometer. Ook wat aanrijdingen op de A15 richting Rotterdam bij de Botlektunnel 7 kilometer. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. En een kapotte vrachtwagen op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen zorgt voor 9 kilometer tussen knopend Kunderberg en Geleen. De rechter rijstrook is dicht. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. 20 schoolkinderen en 6 onderwijzers schoot Adam Lanza dood in Newtown. Deze week een jaar geleden. Hij schoot met een Boosemaster, een militair wapen. Na de schietpartij op de Sandy Hook school, want school, je moet het op zijn Engels uitspreken, heeft president Obama geprobeerd dit soort wapens te verbieden. Slechts in enkele staten is het gelukt, zoals in Maryland. Correspondent Wessel de Jong bezocht een wapenwinkel in deze staat. Rifles for deer hunting. En then handguns for shooting holes in pieces of paper. <laughs> ja, pistolen om gaten in papier te schieten. Inderdaad, ja. Hoe is het afgelopen jaar geweest commercieel? De uh, first 10 months of 2014 was very good. Hoe verklaart u dat? Sandy Hook had a big uh, showing on it. Het effect van Sandy Hook is immens geweest. Er was natuurlijk sprake van dat er veel strengere wapenwetten zouden komen. Federally that dissipated after about 90 days, but statewide. Uh... Nou, de federale wetten na zo'n 90 dagen was het wel duidelijk uh, dat het daar niet van ging komen. Maar de staat Maryland, die is natuurlijk toch doorgegaan met het invoeren van strengere wetten. Dus mensen hadden tot 1 oktober 10 maanden de tijd om alles te kopen dat verboden zou zijn. First of all, all AR-15s, as we knew, the military-style weapons were banned. Dus uh, alle militaire wapens, zeg maar, dus die Bushmaster, die werden allemaal verboden na 1 oktober. You still have an AR-15. You still have AR-15s, but they are now heavy barrel target guns that are allowed for sale. So they're designed in such a way now that they're. No, can pass. no difference in the gun. Ja, dus de militaire versie had een lichte loop. Nou, die mag dus niet meer. Er zit nu een zware loop op. In principe is het wapen dus nog precies hetzelfde, maar omdat er nu dus een zware loop op zit, is het dus nu legaal. Dan is zo'n regel toch zinloos? Not my job to make sense out of it. <laughs> oh, what do you think? I mean, yeah. uh, I, I don't know that it's going to save one life or, or change anything. Nee, ik, volgens mij die regel die gaat dus geen enkel leven redden. It was just a change of law. It's a feel-good law for the politicians. They instituted new regulations so they can say we helped ban guns. Het is een feel-good wet voor de politici. Ze kunnen het gevoel nu hebben dat ze iets goed gedaan hebben. ben Vincent DiMarco. Vincent DiMarco is een anti-wapenactivist met religieuze achtergrond. Why was Newtown different from other shootings? Er zijn vroeger maar als Amerikanen zagen 6-year-olds door assault weapons. Newtown opende de ogen van veel Amerikanen. Ze eisten dat er iets zou veranderen. En in onze of Maryland, we passen een van de beste gun-violence-preventie-laws in het land. Mijn staat Maryland heeft inmiddels nieuwe, strengere wapenwetten. En die zullen ook landelijk navolging krijgen. Ik ben just back from a gunshop en ze zeggen say it een a goed good law. Het basically eigenlijk change anything. In, in staten met deze nieuwe wetten vallen aanmerkelijk minder slachtoffers door wapens. You still can buy some kind of a bushmaster. I thought they were prohibited, actually. One of the most important things we did in Maryland was ban magazines that could shoot more than ten bullets at one time. Bushmasters zijn er inderdaad nog steeds, maar met kleinere magazijnen, met maximaal 10 kogels. Die Marco vindt dat vooruitgang. But we need to do more, and we are working on that. Next. De activist wil de hoop niet opgeven omdat de bevolking actie wil en hij waarschuwt politici dat hun stemgedrag wat wapenwetten betreft scherp in de gaten wordt gehouden the american people demand that they do the right thing here and we will be watching What's that? What's that? I'm a traveler and got to keep on down that road. Where are coming from? Huh. Born in America, I lived in Spain. Right. I had to walk, take a train, bus, and plane. Uh. India, China, France, and Brazil. Belize and Canada. I can't stay still. I'm a traveler and got to keep on down that road. Us, the yes, I'm a traveler and.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 Friends! Where I am, raise my glass, make a toast now. I'm a traveler, and eh? it's good to be with you again. Yeah, yeah. Bless, you. Bless you. And you know I made some friends along the way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 Het is vandaag Paarse Vrijdag uit, solidarite uit solidariteit met homo's en lesbiennes op middelbare scholen. Daar is die dag voor. In Utrecht staat Mark Robin Visser bij de ingang van de middelbare school. Paars, paars, paars. Ja, paars. Ja, paars. Alle leerlingen die hier binnenkomen op de Unique School hier in Utrecht... die worden meteen toegeroepen door een paars ontvangstcomité. Ja, dat klopt. Dat is wel even schrikken als je zo binnenkomt en je weet van niks. Ja, inderdaad. Maar ja, dat is wel het teken dat je paars aan moet doen vandaag. Je moet paars aan doen vandaag. Nou, als je tegen homofobie bent. Ja, het moet niet. Het moet niet. Als je, ja, je tegen homofobie bent, dan kan je het zo laten zien. Ja. Jullie controleren ook echt, hè? Of niet? Ja, nou ja, het is wel leuk als iedereen paars aan heeft en dat hij dan een paars bandje krijgt, toch? Zijn er nou veel leerlingen die geen paars aan hebben? Nee, er zijn niet heel veel leerlingen die geen paars hebben. In ieder geval, er komen er zoveel langs die wel paars hebben... dat, het, uh, dat degenen ja. die geen paars hebben een beetje we wegvallen. Wil dus het even vragen? Heb jij paars aan? Oh ja, een paarse jas natuurlijk. En wat heb jij aan? Schade. Ik ben het vergeten. Jij bent het vergeten? Ja. Paarse sokken, paarse schoenen. Ja. Ah, en dan krijgt ze er ook nog een paars polsbandje bij. Ik heb inmiddels zelf ook een paars polsbandje om. Daar staat op stop homofobie. Ja. En uh, mevrouw Moren, docent biologie, goeiemorgen. Hi, hallo. Je staat hier ook met een doos met polsbandjes doos uh, in met de hand. Polsbandjes. Ja, goed bewaken dat ze allemaal uh, meegenomen worden. Nee hoor. Je mag zeggen dat deze school enthousiast meedoet aan de Paarse Vrijdag. Ja, het is een groot succes moet ik zeggen. Er hangen paarse vlaggetjes, uh, er hangt zelfs een regenboogvlag hier bij de receptie. Ja, dat doen we eigenlijk altijd met Paarse Vrijdag. Uh, dan is het gewoon versiert, een regenboogvlag hangt er. Ja. Maar ik merk nu al, ik sta natuurlijk bij de ingang... En, uh, Eigenlijk is het merendeel van de leerlingen heeft wel iets paars. Ja. Dat vind ik... Hoe zit dat? Hoe leeft dat hier? Homoseksualiteit op deze middelbare school? Nou, aan de opkomst te zien van Paarse Vrijdag uh, kan ik zeggen dat ik denk dat iedereen het, het idee wel heeft dat het goed is om, nou, dat, het, dat het allemaal mag. Je mag gewoon ja. in, vallen op het andere geslacht, hetzelfde geslacht. Het ja. maakt niet uit. Maar je mag zeggen in zijn algemeenheid dat in het voortgezet onderwijs dat het een heet hangijzer is. Dat, uh, ja, absoluut. Merk je dat als docent ook? Uh, nou, ik zelf merk het iets minder. Omdat ik natuurlijk op deze school werk waar het wel uh, nou, in ieder geval goed bespreekbaar is. Ik ga even naar Geert-Jan Edelenbos van het COC. Die staat erbij ook in zijn paarse shirt en kijkt tevreden rond. Ja, ja, ontzettend leuk om te zien dit. dit is wel ongeveer de bedoeling, denk ik, van jullie? Ja, dit is helemaal de bedoeling. Het ziet er ja. geweldig uit. Ja. Eventjes naar de manier waarop jullie dit aangepakt hebben. We kunnen zeggen uh, dat het vrij succesvol is. 500 middelbare scholen doen mee. Ja. Uh, er zijn in Nederland ongeveer 700 middelbare scholen. Dus ja. dan mag ik toch zeggen dat er een, een flink een meerderheid meedoet. Um, vroeger, dat is nog niet zo heel lang geleden, een aantal jaar geleden, werden er nog voorlichtingsboekjes naar de scholen toegestuurd, die vervolgens al in de papiercontainer verschenen. Maar nu pakken jullie het anders aan. Ja, wij pakken het eigenlijk heel anders aan. Ja. Wij richten ons helemaal op de leerlingen en de docenten, en die proberen we te activeren om dan zelf, dat, zelf iets te doen. Ja. En dan gaat het dus over een Gay Straight Alliance. Ja. Dat is een groepje leerlingen samen met docenten die het hebben over seksuele diversiteit. Ja, inderdaad. Op ja. een school. Ja, op een school. Ja. En dat, ja, dat, dat kunnen ze op allerlei verschillende... Ik reden. heb hier een stappenplan. Dat is een folder van, van jullie, van een boekje eigenlijk... van uh, hoe je zo'n clubje op moet richten. Hè? Je maakt een groep, ja. staat er. Stap 1 is maak een groep. Mensen die samen met jou iets willen doen. Plannen bijeenkomst. Bedenken actie. Ja, het is, is eigenlijk... een beetje een vakbondsachtig, ja. hè? Het is eigenlijk een soort, soort kleine, kleine homofakbond op school. Een kleine homofakbond. Zoiets, ja. dan maar hopen dat het werkt, hè? Ja. ja, nou ja, we hebben al een grote opkomst gezien. Dus ja. volgens mij uh, is de boodschap al een beetje overgekomen, ja. ja. Maar is het nou ook niet zo op zo'n dag als deze dat het uh, eigenlijk not done is om niet met iets paars op, op te komen? daar? Ja, dagen? nou, sommige mensen, we hoorden net ook al dat een aantal mensen ook al zeiden: Oh, ik schaam me echt dat ik ja. geen paars aan heb. Ja. Dus het is echt leuk dat heel veel mensen inderdaad. Echt, uh, ja, dat ze er echt werk van willen maken. En inderdaad ook echt zich, zelfs ja. zich ervoor schamen als ze het niet aan hebben. Ja. Dus ja, ze zijn ja. heel blij mee. Zeg, kijkers Oh, wauw. Ik ook. doe ook mee. Ja, <laughs> zoals het hoort. Ja, <laughs> zoals super. het hoort. We zijn trots op u. Zeker. <laughs> Dankjewel. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Hier is Gert Kluk. Belgen die naar het WK willen in Brazilië... kunnen bij de Belgische bank Belfius een lening afsluiten. Maar er is veel kritiek op deze lening. De rente is namelijk 10%. Inmiddels is bij de Belgische krant de standaard te lezen... dat de bank is gestopt met de reclame voor deze lening. Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan... die wil overleggen over het voetbalgeweld van gisteren. In Italië raakten vier Ajax-aanhangers gewond. Het ondertussen al gisteren. Het gesprek vindt voor de eerstvolgende internationale thuiswedstrijd plaats. Dan zullen we een sluitend pakket aan veiligheidsmaatregelen bekendmaken. Al dus Van der Laan in de Telegraaf. Hij drinkt ze graag en veel James Bond en zijn bekende wodka martini. Can I do something for you, Mr. Bond? Uh, just a drink. A martini. Shaken, not stirred. Shaken. Not stirred. Wodka martini. Shaken, not stirred. Wodka martini. Shaken, not stirred. Hoe zou hij ze drinken? Maar het alcoholgebruik kan James Bond fataal worden. Dat stellen onderzoekers in het Brits medisch tijdschrift BMG. Uit analyse van 14 Bond-boeken blijkt dat 007... gemiddeld 92 drankjes per week naar binnen werkt. Dat is meer dan 13 per dag. Vier keer zo hoog als de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Zeker wat up? Vandaag in... Vrijdagmiddag light.